Uh, voordat wij verder gaan met Brick Gadassa, een beetje nog een paar woorden over het forum. Ja? Iedereen is vrij natuurlijk voor van jullie om het aan het forum te doen, het Nederlandstalig Forum. we beginnen eraan. Uh, bijna alle materialen zijn al ingevoerd. Nog een keer uh, heb ik ingevoerd ja? en die zijn ingevoerd op het forum. Iedereen ontving van jullie een, een mailtje daarover en daar ook staat het, het, het adres je, kunt het ook, je kan dat altijd ook op het hoofdpagina op onze, de hoofdpagina van onze site rechtsbovenaan gewoon klikken op het Nederlandstalig eh, forum en dan kom je op de forum dan kan je dan lezen het eh, voor, woord vooraf en dan kan je alles lezen hoe dat gaat en hoe dat werkt en eh, het zal bijzonder helpen want um, Kabbalah is uh, Kabbalah moet je leven, eigenlijk moet je leven, moet je pra praktiseren Kabbalah. Moet je alles is in je in je, in de imens, Dus Maar je moet het wel weten dat jezelf kunnen uitdrukken, ook naar buiten. En oh. dat is iets wat wij gaan nu. Ik, op tijdens de lessen eh, we hebben weinig mogelijkheid om echt vragen te stellen, de vragen komen dan later wanneer je de lessen nog, nog een keer doorneemt uit dingen komen in jouw dagelijkse leven, ja kom je tijd en tijd te staan met met, jou, met jezelf, met je innerlijk met je problemen, met jou, hoe je vecht ermee, hoe je Overwind. Enzovoort. Dan kan je ook. Uh, leren uitdrukken. In de taal van de kabbal. En daar moet je gewoon. Oefenen. Gewoon. Uh, open jezelf. Stap voor stap open te stellen. Om dat te vragen. Er zijn al een aantal onderwerpen. zoger Torah. Van alles hebben we daar. ...speciale onderdelen... ...en daar heb je daar besprekingen... Ja, ...in elk onderdeel, elk onderdeel... ...en je kan daar... ...in de besprekingen komen daar... Uh, ...met een onderwerp... ...of... ...sluiten aan jezelf... ...aansluiten bij een bepaald onderwerp... ...we hebben dus al eerste... ...onderwerp uh, bij Pri en Schaïm... ...Dassos uh, heeft al de eerste... ...vraag gesteld... ...ik heb hem al een antwoord gegeven... ...over Zivug dan is het hele het onderwerp dan zwoog waarover uh, vragen kunnen gesteld worden Dan uit dat gedeelte van priëtscheim dan kunnen we op allerlei alle gedeelten kunnen we dan bij een passende gedeelte waar, wat je, vra waar je vraag op uh, aansluit Dan kan je dan een vraag stellen vraag stellen, niet alleen vraag stellen uh, een mening uit doen. Dus wat je wil. Alles mag je dan zeggen daar. Natuurlijk moet je dingen doen die jou zo helpen en de anderen zo helpen. En niet alleen met je hoofd, maar je weet al goed. We weten wel goed dat dit niet filosofieren... maar alleen dingen doen die, die jou pijn doen of uh, die jou zo kunnen helpen. Of een vraag om geholpen te worden. In, in het algemene in het opzicht. En dat kan je dan doen. Het gaat dan zeer snel, zal je ontwikkelen jezelf, jouw eigen um, manier van, ja, manier van de zin jezelf ook. En ook de Kabbalah gaan leven, als je dat wel doet. Maar iedereen is vrij natuurlijk om dat te doen, om dat niet te doen. Een aantal mensen hebben zichzelf al opgegeven. Sommigen onder hun eigen naam, je mag ook met een pseudoniem met een ja, met komen met een, uh, een bedachte naam, weet je een, een bijnaam, weet ik wel. Maar alleen als je, als je met een bijnaam komt, dan mag je wel doen, maar dan zeg me dan, als het goed, als het beter, beter doe je beter als je mij dan een mailtje doet en dan laat je me weten onder welk. Uh, ...pseudoniem... ...om welke bijnaam sta je daar... ...want dan weet ik... ...mij richten ook persoonlijk... ...aan jou wanneer jij vraag stelt... ...duidelijk, dan is het... ...anders uh, weet ik niet wie... En dan, ...want als ik dan een antwoord geef... ...dan geef ik antwoord aan jou... ...persoonlijk... ...en tegelijkertijd... ...aan alle anderen... ...duidelijk, algemene antwoord... ...maar ook bijzonder bijzonder... ...toegespitst op... Jouw behoefte. Dan weet ik wie je bent. Jouw naam en jouw... Op deze manier is het natuurlijk beter dat te doen. Dus probeer dat te doen. En wie dat wil natuurlijk. Je zal zien hoe snel zal je gaan vooruit op deze manier. Dan breng ik de Kabbalah in leven. Dan gaat het leven bij jou borrel. Maar wanneer jij een vraag stelt... ...probeer het te doen op de manier... ...dat jij zelf probeert ook het antwoord... ...aan te geven. Lukt het jou of niet, doe er niet toe. Ja? Maar jij probeert... dan zeg je... ...nou, ik persoonlijk denk of... ...dat jij geeft aan wat... ...zou een beetje een antwoord... ...volgens jou... ...zou kunnen zijn. Dat jij werk doet, niet alleen maar... ...een vraag stelt, gewoon een vraag stelt... ...maar dat jij ook een beetje werk doet in jezelf dat jij probeert en, en misschien is dat misschien dat en dat doet er niet toe. je mag, mag fouten, wat is fouten het bestaat alleen jij en de schepper, eh, hier is het niet iets dat het een fout kan zijn dat jouw vraag fout is geen fout, iedereen heeft zijn eigen correctie, daar heeft een set van wensen zijn eigen correctie en zijn eigen martico dus niemand kan jou iets zeggen dat jij verkeerd iets doet. Het enige is dat bijvoorbeeld dat ik zou kunnen doen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen volgens de methode, zou ik kunnen bijvoorbeeld iets aangeven in het algemeen. Wat jij wel zou herkenbaar vinden, zou je dan terug kunnen vinden. Zou je uh, ook kunnen helpen, alleen dat op deze manier. Dus dat is wat betreft de, dat forum, dat wij gaan, wij zijn al daarmee begonnen. En uh, het is dan een, een extra ding, extra dimensie bij onze lessen. De pag pagina 40 wij beginnen... Brijt Chadasha, pacht pagina 14, de regel 3 en 20. Ergens in het midden. Het vers 23. Weet mahu kol hamon haam, vajomru, hochi se, volgende regel, Ben David, Weet Kola, en de hele menigte van het volk uh, verwonderden zich. En zeiden: Ah, hier Ben David. Is het nou de zoon van David? 24. Wees Mahu a een ze me et ashidim. ki de volgende regel. Iem al die wij Sar hashedim We is 24 aprushim. En de fariseeën hoorden dat. En zeiden: Een ze me deze. Uh, stuurt, dus zeggen wegstuurt, uh, verjaagt, letterlijk, deze verjaagt de boze geesten, niet anders dan door Baal Zwoel. Er wordt een andere naam gebruikt, omdat het ver, ver, wordt een... Uh, zeg je dat, het is deze naam, Baal Zwoel. Baal, Baal betekent... Eh, bezitter van zwoed. Zwoed is dat eh, eh, eh, komt van het woord van eh, viezigheid, eh, afval, dat soort en onreinheid. En natuurlijk in andere talen wordt het, eh, deze naam eh, is, wordt eh, verbasterd. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands moet zegt, maar dan maar well, dat is dan, zoals so security dat vertel, dat is het, de naam is Baal is Sar HaShidim, de aanvoerder van de boze geest, 25. Kun je da et maxwatam, wa Volgende regel, allehem. כל הממלכה, כל ממלכה, הנחלקה על עצמה, תחרב, תחרב, וכל עיר ובית, הנחלקים, לפה חדריך, על עצמם, לא איכונו. וישוע, 25, וישוע כן דהן חדחת, Hoe kan Jeshua kennen gedachten? Yeshua is altijd van binnen de mens. Jeshua kent altijd gedachten van de mens. Alle gedachten komen namelijk van. Hm? Van welke sfera? Welke sfera is gedachten? Ketter, De ketter is gedachten. De ketter is de fijnste, fijnste vorm van de wens. Ja, de wens. Maar dan in de ketter komen, al die gedachten komen in de ketter, uit de ketter. En ook daarom de, de menselijke gedachten, die zitten ook dan natuurlijk in de, in de ketter, maar. Uh, hun gedachten waren, dat zijn waar, dat zijn waren gedachten. Gedachten van die uh, uit de ketter komen, maar dan de gedachten bij de mens komen. Waar komen uit natuurlijk, uit de ketter, maar die zitten in, de, in het verstand. Verstand is gogma. Gogma, daar, daar zitten de gedachten natuurlijk. Hein? Dus Yeshua kende de, hun gedachten. Want de hoogste sfera is ketter natuurlijk, daarom kent. Uh, de ketter kent alles wat eronder is. En hij zei tegen hen. Kool, mam, lacha, elk koninkrijk dat verdeeld is. Dat in zichzelf verdeeld is. De zal vernietigd worden. Vernietigbaar is. We gooien hier op en elke stad en een huis dat verdeeld in zichzelf is, je gewoon zal niet stand kunnen houden. Wat heb je gezegd? Wat betekent dat wat heb je gezegd als het verdeeld is? Wanneer het de verdeelheid bestaat, wanneer... Uh, het goede wil de ene ene ding iets doen en de andere en het kwaai wil iets anders doen. Dan betekent dat er twee koninkrijken zijn in één mens. Hey, of in één stad. Of in één koninkrijk, één land. En in de mens hebben we ook twee. Boven de geze, of niet, boven de geze is het goede beginsel. En onder de, ge de gezin is het kwade beginsel in de mens. En wanneer zij tegen elkaar vechten in de mens, dan ook de mens is dan verdeeld in tweeën. Dat is het leven van de mens leed Want het hoge boven de tabor of gezetsel, so, boven de tabor wil wel goede dingen doen. Maar het onder de taboor, die wil, die, daar zitten alle tekorten. Ja. En daarom is de, deze verdeeldheid, Alle, het, all het in de wereld komt door deze verdeeldheid in de mens. En aan de mens is wel, uh, de opdracht aan de mens is gegeven, de mens is zo gemaakt om, deze verdeeldheid tot eenheid te brengen, duidelijk door het licht door te laten komen via de eh, taboor door man omhoog te doen en zichzelf corrigeren, dan wordt hij niet, zoals je zo dat zegt, wordt hij niet verdeeld in tweeën en want alles wat verdeeld is, elk koninkrijk en mensen, de mens op zichzelf is ook een, een koninkrijk. Er wordt niet vernietigd. En de mens die dat tot stand brengt in zichzelf, die heeft twee, die heeft één partsoef. En die wordt de koning over zijn eigen koninkrijk. En de koninkrijk wat eeuwig leven heeft. Zesentwintig. Was Satan? Im. Igaresh et a Satan. Nee, hela de volgende regel Tikun, mamlachto. Vasatan Satan en de Satan, de Satan? Is indien hij de andere Satan zal verjagen, dan zal hij zichzelf euh, dan zal hij in zichzelf zichzelf euh, splitsing doen, verdelen zichzelf Waar eigen kon en hoe zal hij dan hoe zal zijn uh, Malchuto, hoe zijn Malchut, hoe zijn Koning, hoe kan zijn Koninkrijk dan stand houden? Dus dat was zijn, zijn antwoord. Kijk nou, antwoord was zijn antwoord aan die Prochim, aan de Fariseeën. Dat wil zeggen: als er, uh, dus het is onmogelijk om, eh, uh, te verjagen, verjagen die, die onreine krachten. Hoe kan je dan onreine jacht, krachten verjagen door onreine krachten? Dat betekent een verdeeldheid in de onreine krachten. Als één onreine kracht in de mens ver, uh, verjacht, ander, ver, verjacht onreine krachten, andere on, onreine krachten. Dan heb je een verdeeldheid, ja of niet? In het koninkrijk zelf. Dus in, het is onmogelijk om dat te doen. Dus, onreine kracht kan alleen maar verjaagd worden door het. door. het goede. Hè? 27. Wie man niet meer het ashidim bawal ze woel. benegem. Bij Igor, Igarashu, Otham. De volgende regel. Alken, hemel, jehu, schofte hem. Liemannien, indien ik verjaag de onreine kracht, de onreine, de boze geest, door bij alle aswoel, dus door de Onreine kracht door de aanvoerder van de onreine krachten, dan wat, val, val, wat, wat valt het te zeggen over jullie zonen? Bemigar-Shuatan, waarmee zullen zij, zij die onreine geesten zullen verjagen? Ik ken hem, je hues of tegen hem, daarom zullen zij. Uh, ...jullie rechters zijn. Dus zij zullen wel... Uh, ...jullie rechters zijn. Dus zoals jullie dat zeggen... ...zo so is dat ook. Zij zullen wel... Uh, ...dat... Um, ...we zullen zien wat hij verder daarmee wil zeggen. Zij ze zullen jullie rechters zijn. 28... Weim baruach elokim anime garesh De volgende regel is aschidim. Hine hij gie al malchut elokim. Ve'im baruach elokim en in ik de kon reine geesten door de geest van Elokim. Ja, de geest van Elokim, je dat? Kijk nou wat Yeshua zegt, de geest van Elohim Elohim is Abba ja of niet? Elohim is Abba en de geest van de Elokim betekent, geest is Ruach, ja, dus Ruach betekent, Ruach van Elokim betekent de uh, Chassadim van Abba in Ima. Dus door de genade van Abouhima die ik aantrek, ik die uh, uh, ketter van de zierenpien is, aan mij geeft Abouhima hun geest, hun, hun roeg, hun gesedim. Daarmee verjaag ik. En als ik, zegt die Jezus, als ik door de roeg van Elohim, de boze geesten verjaag, Nee, zie hier, dan komt er aan juli het koninkrijk van Elokim. 29. O, eeg, juchal, is lavo. De volgende regel, levet, Hagibor gibor. ik zoor, Yesor soer Barishona eta gebor. geboren. Waar haar is se et a En geeft je dan een vergelijking wat erg geweldig uh, van toepassing is ook bij ons dagelijks leven, bij elke toestand waarbij wij uh, overwinning boeken over de citra ach, let op. 29. Of indien. Of zou een mens in staat zijn om in het huis van een krachtige, sterke man binnen te, binnen te dringen? En wil ik zo het keel af en zijn spullen te roven, anders dan uh, hem dat hij uh, eerst... Deze sterke man, de, de, die in het huis, die de eigenaar van het huis is, dat hij hem eerst zou moeten uh, vastbinden. Voordat e, hij, anders dat hij hem, deze geboor, deze sterke man, vast zou binden. En daarna zal hij zijn huis plunderen. Ja. Kan niet anders. Dus de ene wie. De, degene die, eh, als de ene man de andere verjacht, betekent dat hij sterker is. Zo is het ook uh, in het huis van Hashem, en ook in het huis van elk mens. Alleen het goede in de mens kan, of het goede wat de mens aantrekt kan, het kwade, het kwaad verjagen. Duidelijk. En omdat wij weten dat geen mens het goede heeft in zichzelf, dan kan een mens kan alleen maar het kwaad verjagen door verbondenheid met Yeshua. Duidelijk. Van Yeshua kunnen we aantrekken het goede en eh, daardoor, daarmee kunnen wij het kwaad verjagen. Dat is, dat is eigenlijk was datgene wat ze konden niet begrijpen. De phariseeën konden dat niet begrijpen. Hoe Yeshua in staat is de mens, dus de onreine, het onreine, onreine geest in de mens, uh, verjagen. En tot nu toe begreep men dat niet. Tot nu toe het volk Israël. Begreep niet dat wonder, begreep niet dat het alleen dat geen andere manier bestaat, geen tempel ooit heeft geholpen op de manier dat onreine krachten van de mens wegge, weggevlogen, weggezouden, um, uh, verjacht zouden zijn, anders dan door de kracht van Yeshua. Want ook toen de tempel was. De kracht van Yeshua was er ook aanwezig. Alleen, het was nog niet gemanifesteerd aan de mensen. Het was alleen maar nog in de sta het stadium van eh, het verbond naar vlees. Ja, maar toen ook, leerde zij ook toen overigens brengen. Om door overigens te brengen. betekent man omhoog te doen. Om geest te ontvangen. En door geestheid te ontvangen konden zij uh, in zekere mate gezuiverd worden. Maar ook hun zuiverheid was alleen maar van fysieke, emotionele aard. En, en zekere opluchting heeft het gegeven, maar verre van, van wat de verbondenheid met Yeshua geeft. Alleen... Door zich te verbinden met Yeshua kan de mens verjagen de sitra agra van zichzelf. Duidelijk. En alleen wanneer jij verbindt jezelf met de ketter. Wanneer de mens komt naar de ketter. Daarna niet meer. Daarna als je dan naar beneden gaat, zoals we vorige, vorige les hebben gehad. Als je weer naar beneden gaat, dan moet je weer iets geven aan... De citra agra, een zekere compromis moet je steeds hebben, maken, doen, geven iets aan de citra agra. Dat is wat we hebben ook net geleerd in de zomer. Dat eh, wat de, de correctie van wat Sarah heeft gebracht, dat zij zo'n enorme kracht van barmhartigheid heeft, had aangetrokken aan deze malgoed, die arme, die malgoed, dat de tekort van de Machut niet meer zichtbaar is geworden en dat is precies van toepassing bij in de kwestie van de verbondenheid met Yeshua dat uh, natuurlijk dat de herrezenis uh, van Yeshua dus de dood van Yeshua van als ware van zijn lichaam hier op aarde en zijn verrezenis is naar de hemel. Natuurlijk dat dat was verbluffend. Welke kracht heeft het gebracht met zich mee? Welke verlossende kracht is het daarmee gekomen? Dat hij de zonde van de mensheid heeft op zichzelf genomen en daarmee ook de zonden... Aan de mens die zich verbindt met Yeshua. Aan hem zijn de zonden. Zeg je dat? De zonden vergeven. Ja. De zonden zijn aan jullie vergeven. Wat betekent dat? De zonden zijn aan jullie vergeven. Natuurlijk dan. Als een religie zegt. Zo so, uh, so iets tegen iemand. Die een bepaalde religie aanhangt. Dat uh, de zonden zijn jou vergeven. Omdat Yeshua ooit heeft. De dood ja, ondergaan om jou te redden. Dat, let op, dat betekent alleen maar de zonden worden aan de mens vergeven. Dat wil zeggen dat de mens voelt, zoals we hebben dat ook net in de zoger geleerd, wat betekent volmaaktheid? Dat betekent dat de mens geen tekort aanvoelt. Ja, geen tekort voelt. Dat is precies wat er gebeurt wanneer de mens stijgt naar Yeshua. toe. Dan wanneer de mens stijgt naar de ketter op, dan voel je op dat moment geen tekort. En van wie is dat, door wie is dat tot stand gekomen? Door Yeshua. Ja of niet? Wanneer wij komen tot Yeshua, wie brengt dat wie realiseert dat, dat de zonde jouw zonde vergeven worden, Jezus, ja, duidelijk, door jouw bevinding, wanneer je jezelf bevindt, in de kliketter, dat is doorslaggevend, niet dat jij zelf, hebt jezelf gecorrigeerd, duidelijk, als wij, verbinden, als je komt tot de kliketter, dan, Verbind jezelf met Yeshua. En dat betekent dat in die toestand. De zonden. Jouw zonden zijn vergeven. Wat betekent de zonden zijn vergeven? Dat jij op dat moment. Geen onreine krachten. Geen tekort in jezelf. Voelt. Nee? Maar wanneer jij weer terug gaat. Naar van Yeshua naar je eigen kiel, Yeshua zegt niet. Blijf steeds bij mij. Ja, hij heeft alleen maar zijn naaste leerlingen voor zich bij zichzelf gehad. Ja, die is die genoemd werden. Zijn omgeving. En er was nog een grote menigte die achter hem aan, aan ging. Maar normaal zei hij, die gaan naar huis. Ja, ga terug naar je eigen huis, betekent naar je eigen kilim. En als zodra de mens je zo verlaat, dan voelt hij natuurlijk zijn eigen tekort. Ja of niet? Iemand die dan Yeshua, Yeshua dus geneest en die gaat zien en die gaat lopen en die niet meer mank is. Ja, en die hoort en die allemaal. Allemaal wanneer vindt het plaats? Wanneer iemand is niet blind en wanneer iemand is weer Genezen door Yeshua. Alleen wanneer hij. Bij Yeshua is. Ja of niet. Als hij terugkeert. Let op. Goed opletten. Wat wat, want dat is allemaal. Uh, onwetenheid. Uh, in de mensheid. Of kinderlijke voorstellingen. Als de mens terugkeert. Moet die dan natuurlijk. Natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke. Als een mens al. Wanneer hij. Verbindt zichzelf met Yeshua, wanneer hij zegt, ja, ik geloof, dat jij kan redden, dat jij, Ketter kan redden, dat jij de, de, de zoon van David bent, dat jij kan redden, betekent dat de mens zichzelf verbindt met Yeshua, dat hij dan genezen wordt. En niets verdwijnt in het geestelijk. Dus betekent, wanneer hij terugkeert naar zijn eigen kilim, dan heeft die norm een kracht, een kracht, Trek, trek je ook mee, van Yeshua, van de kleketter, naar zijn lagere kilim. Ja of niet? Maar dan moet je weer geven, een stukje geven aan die armen. Aan die citra-acher. Kan niet anders, tot de martiekoon moeten we dat wel doen. Maar we hebben wel de redding altijd voor ons. dat ik wat ik bedoel? Het is niet alleen zo so dat... Dat, dat je denkt zoals het volk Israël nog steeds zo denkt, en zo voelt, en zo uh, nog steeds onvolwassen houding heeft van Mashiach, die, die zal wel komen, begrepen, maar zij leven in onreinheid, duidelijk, zij leven in onreinheid, waarom? Ze kunnen komen tot Moshe, ze kunnen komen tot uh, de vier stadien, kunnen ze opklimmen, oké, okay, zinnebeeldig een beetje zo. Maar men komt niet tot Yeshua, hoe krijgt men dan redding de redding? Geen één onmogelijk is. Met al hun gebeden kunnen ze niet uitkomen, want de enige mogelijkheid is om tijdelijk als het ware... Verlost te worden. Tijdelijk zeg ik alleen maar. Wanneer jij komt tot Yeshua. Dan voel je verlost. Dan voel je. Rust. Dat is de rustplaats. En dan voel je. Ver, verlost van jouw eigen kwaad. Dat in jou is. Van jouw tekort. Word je verlost. Maar daarna moet je veel werk doen. Je moet je weer terug naar je eigen kilim. Moet je weer. Slim omgaan met je wens met je, met je kilim moet je wel slim omgaan en een klein stukje geven aan die zo'n botje geven weer aan die Weet het? waarom? de hele bedoeling is dat jij zelf komt uh, tot je eigen dat je werk zelf doet Weet dat is wat de zoger ons vertelt de zoger zegt, wat zegt ons de zoger? dat, precies hetzelfde, dat is, was ook de reden, dat Adam, werd weggestuurd, verjacht van het paradijs, wat anders zo heet, door de boom des levens, aan te raken, en, uh, een vrucht te eten, van de boom des levens, betekent, barmhartigheid, zichzelf om, omhullen, door de barmhartigheid, zou Adam, zou de mens zichzelf, uh, het eeuwige leven, uh, zou de, de mensen het eeuwige leven verkrijgen, daardoor zonder correcties te doen aan zichzelf, zonder corrigeren zijn eigen uh, kilim van onder de taboor naar beneden. Hij heeft daar gezondigd, de mens heeft gezondigd, dus hij moet wel corrigeren dat. En niet dus rekenen alleen nog, ah, pakken de boom des levens, en eeuwig leven verkregen. Wat betekent dat? Dat is waarover de Torah spreekt eigenlijk. Wie is dat? Wie is deze boom des levens? Dat is eigenlijk Yeshua. Dan, eigenlijk is dat Yeshua, dat is als war, het ware het zinnebeeld van wat later op de boom des levens, op de schaal van de boom, van, op de schaal van de zielen, beter te zeggen, op de schaal van de zielen, zou deze boom des levens, dat is dan de kracht van Yeshua in de mens. Nou, kijk nou hoe, hoe, waarom, de, Proshim, prush, waarom de fariseeën, begrepen niet, en denken dat Yeshua, die uh, onreine geesten ver, verjaagt door, omdat hij deze on, door, eigen onreine, onreine geesten, door, door eigen onreine geesten, door eigen onreine geesten, verjaagt hij dan die, deze onreine geesten. Want zij begrijpen dat niet, hoe dat in elkaar zit, dat iemand dat uh, kan doen. En let op. Geen enkel rabbijn was dat in staat ooit te doen. Want niemand kan dat doen behalve Yeshua. Duidelijk. Niemand kan dat doen anders dan door de verbondenheid met Yeshua. Kijk, Ari wist wel. Ari kon dingen doen, geweldige dingen doen. Wonderen al, al, al en bedoel, Ari wist de verbondenheid met de ketter, met de, de kliekketter. Eh... Uh, er waren een aantal anderen die nu en dan deze verbondenheid hadden. Nu en dan, ik zeg het nog een keer. Maar ook dan alleen maar door de kliketter die, ja, met waar, waarmee zij verbonden waren, anders niet. Kijk nou hoe... Uh, Welke geweldige reding heeft de mens wanneer hij zich verbind, weet van verbinden met Jezus. Wanneer hij dat geloof boven het verstand dagelijks eh, opwekt en ja, werkt aan zichzelf met dat geloof boven het verstand. Dan, is het, dan heb je eigenlijk altijd deze mogelijkheid om jezelf te verlossen van de onreine geest begrijp je dat het is alles in een mens het is absoluut onnodig om ergens naartoe te gaan natuurlijk een mens is als een mens nog niet geestelijk nog niet reep is dan zoek je dat natuurlijk ergens anders dan gaat hij reizen maken, allerlei pelgrimtochten maken. En hoopt dat ergens buiten hemzelf iets is wat hem de reding kan geven. Geen sprake van. Begrijp je? Nooit is het gebeurde. Dus daar waar de kerk zo groot op gaat, met al die wonderen die zij dan aan de mens verkopen... dagelijks, regelmatig... ik, ik keek regelmatig... Italiaanse tv... ik heb... Uh, uh, erg dicht... keek ik op de, het gebeuren... in Vaticaan... en alles, niet om, dat, om kritiek te uitoefenen... maar om... als je kabalen leert... W, uh, op een manier... dat jij... Dat dit wat de kabbalah is, dan wil je verenigen, Wil je eenheid, eigenlijk. Wil je eenheid bewerkstelligen in de wereld. En daarom kijk ik ook wat daar gebeurt. Direct. Kijk ik dus. Eigenlijk heb ik ook een tv-programma, direct Vatican. Ja, dus ik kijk daar en ik kijk van al dingen. Om eh, te zien hoe, hoe, hoe de anderen dat doen. Hoe. Proberen zij, wat brengen zij in de wereld? En zij brengen natuurlijk een zeker sociaal gevoel, et cetera. Maar de reding aan de mens te geven, de mens bevrijden van al die comedie, begrijp je dat? Dat doen zij niet. Omdat zij zelf verstruikeld zijn in, in deze... Dogma, dogma's, in al die religie die, die religie, die zijn net zoals het jodendom, zo ook zij, zijn helemaal verzonken in dat, hoe kan ik het zeggen, in het wereldse, in het praten over praten, terwijl Yeshua is de pure reding, die de mens a minuut kan ontvangen, wanneer hij behoefte daaraan heeft. En dat is iets bijzonders, bijzonder belangrijk. En als ik daaraan, als ik nu, ik weet waar ik het over heb. Want ik had geen redding kunnen ontvangen. Ik ben zwak van mijn natuur. Ik zeg het, wat ik bedoel. En daarom had ik het wel behoefte daaraan. De mens wordt niet zomaar zwak, omdat die uh, dat, ...dat is de reden daardoor kom je dat... ...maar jij, wordt jij zwak... ...geboren, als het ware, op de manier dat jij voelt dat je zwak bent... ...dat jij moet op deze manier... ...hebben de beste, het beste lichaam en de beste mogelijkheid... ...de beste mogelijkheid om te zoeken, Duidelijk. ...want wanneer jij een kanjer, wanneer jij een boom van een kerel bent... Dan hoef je dat niet te zoeken, begrijp je, dan uh, ben je zelf, voel je jezelf natuurlijk uh, zelfvoorziend en voel je dan dan zelfgenoegzaam. Maar bij mij is het, ik vond geen, ik vond uh, geen enkele, hoe kan ik het zeggen, geen enkele vorm van voldoening in religie, want het geeft niets. En daarom zocht ik deze... deze zocht ik naar Yeshua. En uh, op een wonderlijke manier... ...heb ik deze gevonden, deze reding. En de Kabbalah heb ik het gevonden. En dat is wat ik aan jullie... ...vertel. En niet een uh, theorie... ...en niet in, uh, iets, iets anders. Dat brengt de redding. Altijd, alle minuut kan je daarop aan. Maar van binnen... Van binnen kom je, verbind je alle krachten, verbind je dat van binnen met je schoen. En op dat moment weer voel je je vo volmaaktheid, voel je dat jij de rustplaats. Ja. Waar heb je de rustplaats? Nou, ze gaan proberen allerlei uh, tochten organiseren naar rustplaatsen, zogenaamde rustplaatsen. Ja, ze pakken bijvoorbeeld een... Een trein uit Italië, en dan gaan ze bijvoorbeeld naar. Ik heb het ook gezien met al die arme mensen die dan uh, op hun rolstoel zitten en zo, en dan gaan ze zo. pakken ze die treinen, en dan nog, en dan nog gaan ze groot op. Dan zeggen ze: Nou, de aantallen treinen per jaar vanaf Italië naar, naar Frankrijk, naar, dus naar de Lourde. Ja, om die, om die Bernadette te zien, is zoveel gegroeid, zoveel procent, procent, procent gegroeid. Dat is dan echt een mooie verworvenheid van wat ze... Want gaan ze en dan vertelt dan zo iemand, dan zit iemand en, en die vertelt dan een, een, een, een priester. En die vertelt dan dat, dat uh, zo geweldig met zo'n... Uh, grote charisma, vertelt je dan, en de, deze trein is dan een rustplaats. In de trein, dan hebben ze daar allerlei, ja, of uh, hebben ze allerlei, allerlei, dus, dan, programma daar, maken ze daar allerlei programma, en dan uh, gezelligheid, Dit is een roestplaats. Deze. Terwijl de roestplaats is alleen maar in jou, alleen maar binnen jezelf kan je roestplaats vinden, geen roestpla andere rustplaats bestaat. Alleen binnen jezelf, telkens, in elke handeling, in elke toestand waarin je verkeert, bestaat deze rustplaats. Kijk nou, als je dat ervaart, als je dat bij jezelf toepast, dan zal je zien steeds dat de reding is nabij, is altijd wat Yeshua had gezegd, het Koninkrijk der Hemel is... Is, is gekomen hier naartoe gekomen dat is absoluut wat hij zegt absoluut dat kan je ervaren dat zit in, de, in je handen alles kan je dan ervaren deze rustplaats in elke toestand heb je deze rustplaats en als je kijkt dan naar, naar het volk Israël dat wel dat ontvangen heeft als eerste want zij zijn het hoofd van de mensheid. Ze hebben dat wel ontvangen. En met Yeshua daarbij, Yeshua is, is dichter bij hen dan bij alle overigen. overige. Ja, of niet? Want zij zijn het hoofd van de mensheid en Yeshua is boven Israël. En zij hem niet ontvangen. wat voor leven hebben zij? Ik kan je niet, ik kan je niet, ik kan niet eens. Uitspreken van wat ik weet, wat zij leven, wat voor leven hebben de hebben Joden. Ik weet wat zij aan het geestelijke hebben zonder Yeshua. Is het waardeloos? Begrijp je? Waardoor kunnen zij tot rustplaats komen? Oké, okay. zij maakten zichzelf een rustplaats, ze zich Shabbat als rustplaats. Ja, ze wachten elke week, dan bijvoorbeeld tradition, traditionele Joden, die wachten dan elke week. Dan komt er een Shabbat, dus daar is iets bij jezelf. Shabbat komt en dan Shabbat, dat is dan een rustplaats. Shabbat, ja, dan is het eten, drinken, slapen, slapen. Allemaal, ja, dat is dan Shabbat, wat kunstmatig, wat eigenlijk Shabbat, wat eigenlijk. De slaat op de Malchut. Shabbat is de zevende dag. Slaat op de Malchut. Slaat eigenlijk op de volheid van de Malchut. Die Mashiach zal brengen. Eigenlijk Shabbat slaat op Yeshua. Begrijp je? <laughs> Indirect dat zij Shabbat vieren. Eigenlijk is de hulde voor Yeshua wat zij doen. Begrijp? Maar in plaats van dat direct te doen. Met Jeshua. Dat is de rust, rustplaats, rustplaats, rustplaats van benen. Niet de Shabbat, niet de fysieke Shabbat. Let op wat ik probeer te zeggen. Niet dat de fysieke Shabbat brengt jouw rust. Zijn ze rustig op Shabbat? Vergeet het maar. Uiterlijk zijn ze rustig en dan laten ze het een beetje, een beetje relax. Wat ze doen. Maar denk je dat het rust is? Is dat heligheid? wat zij beleven, dat zij Shabbat vieren, op synago synagoge, is een komedie. Een sociale club, een komedie. Zonder Yeshua. Lory dat natuurlijk. Niet in de naam van de hemel. Duidelijk, dat is niet in de naam van de hemel. Dat is alles wat zij doen, alles wat het volk Israël doet, is niet in de naam van de hemel. En betekent ook niet in de naam van de schepperen betekent dat zij brengen niets in deze wereld. Behalve ellende. Alleen ellende brengen ze in deze wereld. Dat wat in de Haiti, wat Haiti is, yes, daar is nu een grote. Uh, Haiti, sorry, Haiti. In, in Russisch zeggen we, Haiti, hebben we niet. in Haiti. Wat daar een grote uh, geweldige uh, aardbeving is. Absoluut te danken aan Joden aan niemand anders, alleen aan Joden. Ja, je kan zeggen, ja, maar dit en dit en allerlei alle theoretische dingen kan je dan zeggen, alleen door het nalaten van het volk Israël, van de reding die in de hemel is, de reding van Yeshua, daardoor komt alle ellende en wie is de dupe daarvan? De laagste, de armste, zijn de dupe daarvan. Het is een armste van armste. Want wij hebben dat geleerd in de zorg. Wie is dan. Wie, wie, aan wie hebben zij niet gegeven. Aan de armen. Hebben zij niet gegeven. daarom zien wij precies hetzelfde gebeuren. Dat het armste van het armste. Wat het is daar. Wat Haiti. En daar die gaan crepieren Allemaal. Omdat Israël die de kracht heeft. Die de functie heeft. Om aan armen daadwerkelijk te helpen, of de kracht heeft om zich met Jeshua te verbinden, en daardoor naar allerlaatste, naar allerlaagste, aan Haitianen, aan hen, een zeker licht te geven. Dat doen zij niet, en daardoor komt er licht niet aan, naar die, al die armsten. En daarom zijn de armsten, de allerarmste worden als de eerste de dupe van ...deze nalatigheid. Begrijp je dat? En wie kan zij dat bijbrengen? Wie? Wie van hen zou opstegen? Ik ben een zwakkeling, ik ben een ma zwakke man, ik kan niet tegen hen. Ze hebben iemand nodig, ze zijn altijd op, op uit op iemand die dan een, een grote man moet het zijn, weet je. Je moet, moet, moet, moet hen altijd een klappen van de zweep geven... Ik kan aan niemand gelappen van de zweep geven. Ik kan ook niemand zeggen, doe dit of doe dat. zelfs ja? Ik heb nu bijvoorbeeld met het, met het forum, zelfs dat, want ik weet dat het zou jullie iedereen zal helpen, absoluut helpen, enorm veel om redding te komen, want op deze manier gaan we over Jezus hebben, verdiepen onze, ons gebed. Ook dat kan ik niet aan jullie zeggen, doe dat of doe dat. Zelfs uh, ik kan ook niemand, niemand iets opleggen of zo. Ik heb het niet aan mij gegeven om deze kracht. Iedereen moet vrij zijn, En zij willen graag iemand hebben die dan, zoals Moshe, ja, een man van kracht en macht. Nou, dan hebben ze respect voor iemand, zo iemand. Maar daarom, daarom praat ik met hen absoluut niet daarover, want zij zullen mij niet geloven. Uh, ze hadden mij niet geloofd toen ik. Uh, ik had al gezegd dat ik, ze zullen mij niet geloven. Want uh, hoe kan je dan geloven. Uh, aan iemand die dan uh, niet naar synagoge komt. En die dan zwakkeling is. Zwak bedoel ik. Zwak. Uh, zwak van buiten. Ja. ook oh, kijk nou. Paulus was ook schreef over zichzelf. Hij was ook zwak van buiten. Want een mens. als je maakt. Als het ware van een leraar die, die wil volgen het, uh, Yeshua Maakt van hem zwak. Je maakt jezelf zwak omwille van de kracht van Yeshua. De, van binnen de kracht is er. De kracht van binnen die moet groeien, die moet toenemen. En die moet het goddelijke zijn, die moet het eeuwige leven zijn. En natuurlijk niet het uiterlijke vertoon, dat uiterlijke, dat vlees. Dat het, en natuurlijk gaat het steeds minder der, goed eruit zien, minder krachtig worden. Maar wie zou hen dat helpen begrijpen? Wie zou hen dat ogen open doen? Dat is wat ik ook in, in gebed soms zeg aan de scherm. Wie zou aan hen dat helpen, natuurlijk alles. Is volmaakt in de wereld. In de zin van Hashem weet. Wanneer het zal wel plaatsvinden. Maar deze blindheid. Dat men. Dat zij alleen maar zich bezighouden. Met alleen met hun eigen. Jood zijn. In plaats van te zien. Dat er niets. Geen enkele waarde is. Om aan. Om, het is geen. Israël, wanneer het niet denkt, uit, altijd denkt, en richt zichzelf naar het de armste. Duidelijk, alleen dan zal ook Israël uh, op krachten komen, zal dan Israël ook gered worden, wanneer die zal letten op de armste der armsten. En dan zal, zal dan de hele wereld daarvan... Uh, tot licht komen. Dan zullen we geen ellende hebben. Alleen dat is de bron van alle ellende. En tegelijkertijd de bron van elke redding die er zou kunnen zijn, wanneer het hoofd van de mensheid, het hele Israël, zich zal aansluiten bij Yeshua, dan zou dat geweldige licht over... De hele mensheid komen, zullen we verlost worden van alle ellende, van alle armoede, van alle eh, narigheden, van elk misdaad en uh, vervuld zullen worden van liefde, vervulling, geluk en uh, eeuwigheid.